Middernacht, dinsdag 24 september, Mark Visser met het NOS-journaal. De Keniaanse overheid zegt dat de gijzelingsactie... in het winkelcentrum in Nairobi zo goed als voorbij is. Het leger claimt dat het alle verdiepingen van het gebouw... onder controle heeft, maar nog bezig is alle ruimte uit te kammen. Dat kan, volgens de Keniaanse minister van Middellandse Zaken... nog even duren. Het leger claimde vandaag meerdere keren de overwinning... maar journalisten bleven schoten horen. Bill en Hillary Clinton hebben de familie van de Nederlandse vrouw gecontroleerd. Die is gedood in het winkelcentrum. Bij de aanslag kwam ook haar Australische echtgenoot om het leven. De Nederlandse werkte voor de Clinton Foundation... en deed in Tanzania onderzoek naar vaccins. In een verklaring zeggen de Clintons dat ze geschokt en verdrietig zijn. Een lid van de Russische punkband Pussy Riot is in een werkkamp in hongerstaking gegaan. Daarmee protesteert ze tegen de, naar haar zeggen, onmenselijke werkomstandigheden in het kamp en de doodsbedreigingen die ze daar krijgt. De werkkampleiding spreekt de aantijgingen tegen. De regering heeft medewerkers naar het kamp gestuurd die de werkomstandigheden gaan controleren. In Rotterdam hebben omstanders een overvaller overmeesterd... die een slijterij overviel. Mensen op straat zagen dat de winkelier werd aangevallen... en besloten hem te helpen. De overvaller van 24 was aan het begin van de avond... met een mes naar binnen gegaan. De man verzette zich en ontstond een vechtpartij... en daarbij liep de winkelier een snijwond op aan zijn nek. Omstanders renden tijdens de vechtpartij de winkel in... en overmeesterden de overvaller. En ze wisten hem naar buiten te krijgen en droegen hem over aan de politie. Het weer bewolkt en er kan nevel of mist ontstaan. Overdag breekt in de loop van de dag de zon door. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wij. Goeienacht, welkom bij Casaluna. Wanneer ben je uitbehandeld? Dat is een lastige vraag. Je wilt toch zo lang mogelijk leven en als er nog een kans is... dan grijp je die. Toch nog maar weer een chemo, ook al weet je niet of het nog helpt. Soms wordt er te lang doorbehandeld en dan wordt het lijden juist vergroot. Bij heel oude of demente patiënten gebeurt dat. Overbehandelen. Zou een arts niet meer lef moeten tonen en terughoudender moeten zijn? Daar ga ik over praten met mijn gast vanavond. Marcel Levy. Hij is internist en bestuursvoorzitter van het AMC. En hij komt net van een publieksdebat over dit onderwerp. Hartelijk welkom. Dank u wel. Maar ja, ja. Ja, hoe, hoe, was de, hoe was die avond? Nou, dat was eigenlijk een hele goede avond. Er waren een stuk of acht mensen die het woord voerden. Maar er was ook heel veel participatie vanuit het publiek. Er waren vrij veel mensen naar op afgekomen. Heel verschillende mensen. Mensen die eigen ervaring hebben op dit gebied of familie van hen. Um, uh, dokters, dokters in opleiding. Uh, mensen die actief zijn in het onderwijs, maar ook verpleegkundigen. Geestelijk verzorgers. Mm -hmm. En dat maakte het tot een hele levendige bijeenkomst. Ja. Wat voor vragen kwamen er dan zowel? Uh, nou, we hebben heel veel onderwerpen besproken. Uh, bijvoorbeeld uh, van ja, wanneer uh, is nou het moment gekomen dat uh, een behandeling toch niet meer zo zinvol is. Is dat altijd voor iedereen hetzelfde? Nou, het antwoord is natuurlijk nee. Um, uh, hoe bespreek je dat met iemand? Wat is het goede moment om dat te bespreken? Hoe zou je dat in je ziekenhuis of in je huisartsenpraktijk op een goede manier kunnen organiseren? Zodat uh, mensen ook echt op het goede moment uh, kenbaar kunnen maken wat hun wensen zijn. Nou, en, uh, nou, en uh, dit is nog maar een selectie van onderwerpen. Het, was echt, uh, het duurde twee Uur, maar uh, we hebben echt wel vrij veel, vrij veel zaken besproken. Het onderwerp leeft heel erg hè, op dit moment. Ja, heel interessant. Uh, interessant omdat ik denk dat het een jaar of vijf à tien geleden redelijk onbespreekbaar was. Maar je merkt nu dat er gewoon heel erg veel belangstelling is. Dat veel mensen daarover nadenken. Dat mensen dat op zichzelf betrekken. Of op hun ervaring met familieleden of vrienden. Uh, je merkt ook dat dokters het er plotseling over gaan hebben en andere mensen betrokken bij de gezondheidszorg, verpleegkundigen, paramedici. Dus het onderwerp staat heel erg in de, in de belangstelling. Hoe komt dat, dat dat zo'n verschil is met vijf jaar geleden? Ik denk, wat misschien wel een tipping point is geweest, is het feit dat uh, geneeskunde momenteel echt een stormachtige ontwikkeling doormaakt. Er kan echt heel erg veel. Dat gaat waanzinnig snel momenteel. Ik geef af en toe college aan studenten en dan, en dan uh, vertel ik hen over ziekten waar je nou, nog geen vijf jaar geleden gewoon binnen de kortste keren aan was komen te overlijden als die diagnose gesteld was. En waar mensen nu gewoon van genezen. Dus er kan waanzinnig veel. Welke ziekten zijn dat dan? Bijvoorbeeld uh, uh, leukemie is een heel goed voorbeeld. Er zijn vormen van leukemie waar vroeger echt helemaal niks voor was. En dan, uh, ja, dan kon je nog wel met wat chemotherapie de boel afremmen, maar dat was eigenlijk weinig effectief. En nu kunnen mensen daar met vrij eenvoudige therapie volledig van genezen. Maar um, er zijn natuurlijk ook behandelingen die heel erg belastend zijn en die heel erg veel uh, impact hebben op iemands kwaliteit van leven. Ja, en, en um, um, als je niet jezelf af en toe de vraag stelt van uh, moet dat allemaal maar, dan kan je natuurlijk wel doorschieten in ja, in je, in je behandeling. Maar er is dus veel meer mogelijk. En daarom is, is het denken daarover veranderd. Heeft het ook nog met iets anders te maken? Behalve dan met die vergroting van de mogelijkheden? Nou, het, nee, het heeft met veel meer dingen te maken. Mensen zijn gelukkig ook een stuk mondiger geworden. Um, en hebben zelf gewoon ook een mening over hun leven. En vooral ook hun kwaliteit van leven. Um, en willen daar heel graag, en dat vind ik ook een heel goed ding... over meebeslissen. Is het niet zo dat mensen altijd de laatste strohalm zullen grijpen? Ja, dus dat, is, dat maakt de discussie ingewikkeld. Uh, het voorbeeld heb ik wel vaker genoemd als je tegen iemand zegt van nou ja, die, eh, ik noem het voorbeeld van iemand die al uh, heel ver voor het stadium van uh, kanker heeft en die al een heleboel behandelingen achter de rug heeft en uh, bij wie je dan toch weer terugkomt of uh, bij wie je toch weer ja, iets moet doen. Als je Omdat de ziekte progressief is, verder gaat. Um, en je zegt tegen zo iemand, ja, ik heb nog wel een behandeling... maar de kans dat dat bij u iets goeds oplevert... ligt echt in de orde van grootte van, ik noem maar wat, 5%. Dan denken natuurlijk heel veel mensen... dit gaat om mensen met hun rug tegen de muur, die bang zijn. Ik hoor zijn. bij die 5%. Ik ben vast bij die 5%. Je weet het maar nooit. Dat is namelijk ook de reden dat wij allemaal, tenminste ik wel... een staatslot kopen... Echt, de kans dat je, koop je daar... Koop jij staatslot? Ik koop staatslot. En de kans dat ik die, wat is het, 8 miljoen of zo win... is echt bijna Maar nou Waarom doe je het dan? Je weet maar nooit. Echt waar? Dus zo denken mensen. En zeker mensen die in nood zijn... en die in een moeilijke situatie zijn... die denken, je weet het maar nooit. Zou jij dat er ook denken als je ziek was? Denk. Nee, want uh, ja, dat zou ik misschien ook wel denken. Weet je, je kan er eigenlijk helemaal heel slecht voorspellen... vanuit volle gezondheid hoe je gaat denken ja. als je ziek bent. Maar Precies. ik weet namelijk iets anders... En ik weet namelijk wat het kost. En dan bedoel ik niet, echt niet wat het kost in geld. Maar wat het kost in belasting. En uh, uh, je kan wel gaan voor een, bijvoorbeeld een behandeling met chemotherapie. Wat je dan misschien een paar procent kans oplevert om beter te worden. Maar de kans dat je daar heel ziek van wordt. Dat je daar heel veel ellende van hebt. Dat je daar ernstige complicaties van hebt. Dat je daar misschien zelfs aan komt te overlijden. Maar in ieder geval heel veel ongemak van hebt. Die is enorm. En dat ongemak dat is niet alleen complicaties. Maar uh, wat mensen heel vaak vergeten is ook elke week naar het ziekenhuis. Bloedprikken. De volgende dag bellen voor de uitslag. Dan weer naar het ziekenhuis voor de chemotherapie. Drie dagen van slag zijn van de chemotherapeutische behandeling. Als je net een beetje bij begint te komen dan begint de hele cyclus weer van voor en af aan. Tussendoor een keertje midden in de nacht naar het ziekenhuis... omdat je een kortspiek hebt. En wie weet is het nu toch een complicatie. Dat hele leven draait dan om dat ziekenhuis en om de behandeling. Terwijl ik dan wel eens denk van mensen, please... was gewoon met de hele familie een weekendje naar Zeeland gegaan... of had iets leuks gedaan. Dan leef je misschien ietsje Kort, korter... maar wel veel meer kwaliteit in die laatste fase van je leven. Maar is het moeilijk voor een arts om dat te zeggen? moeten artsen inderdaad wat terughoudender zijn, meer lef tonen. Want ik denk dat een arts toch helemaal in, in, uh, afgericht is... bij wijze van spreken, op beter maken, beter maken, beter maken. De eten van Hippocrates, enzovoort, enzovoort. Ja, dokters staan een tikje in de behandelstand. Overigens mm -hmm. het zit een generalisme, want er zijn natuurlijk best heel veel dokters... die het wel op deze manier aanpakken en daar ook heel tevreden over zijn. Maar in het algemeen gesproken worden dokters opgeleid... als mensen die ziekte op het spoor komen en dan gaan behandelen. En het liefst ook een beetje snel en een beetje actie en praktisch. En dat is misschien ook voor een dokter wel makkelijker. En het is makkelijker. Het is altijd makkelijker om tegen iemand te zeggen. Nou, ik heb nog wel iets, iets in de kast. Dan dat je zegt, sorry, we zijn echt uh, uitgesproken. En we moeten het over een andere boeg gooien. Is Misschien goed om op dit moment ook even het woord uitbehandeld. Even te, uh, dat noemde je net even heel kort. Ja. Ik denk, uh, uh, uitbehandel vind ik zelf niet zo'n enorm goede... Want je bent niet uitbehandeld, je gaat anders behandelen. Het doel van je behandeling wordt anders. Het doel wordt niet meer om iemand te genezen... want dat je weet dat dat niet meer gaat lukken... of dat de prijs daarvoor gewoon te hoog is. En opnieuw prijs in termen van belasting voor de patiënt... ellende dat hij ervan heeft... Um, maar je gaat anders behandelen. Je gaat klachten behandelen. Uh, je gaat lijden verlichten, pijnbestrijding, kortademigheidbestrijding... misselijkheid, daar kan je allemaal wat aan doen. Um, dus je laat mensen niet in de steek, want dat gevoel bestaat nog wel eens. Uh -huh. hè? Ben ik dan nu aan het einde van de rit en uh, ja, moet ik het verder zelf maar uitzoeken? Nee, je gaat het gewoon over een andere boeg gooien. Uh, weliswaar met een ander behandeld doel, maar nog steeds kan je iemand heel veel bieden. Verrecht dat een enorme omslag bij artsen? Een beetje wel. Uh, ik, uh, ik, ik, ik ben, een deel van het probleem is ook wel, vind ik zelf dat uh, we wel erg doorgeschoten zijn in het subspecialiseren. Dus we hebben tegenwoordig een, uh, een dokter voor de long... en we hebben er eentje voor de nieren en we hebben er eentje voor de darmen... en we hebben er eentje voor het oog. En als we niet uitkijken, hebben we binnenkort eentje voor het rechteroog... en dan iemand anders voor het linkeroog. En dat gaat eindeloos door. En als je helemaal gefocust bent op jouw lievelingsorgaan, de long... en jouw favoriete ziekte, even tussen aanhalingstekens, longkanker... Dan, dan wil je nog wel eens vergeten dat je met je behandeling misschien wel die longkanker een slag toebrengt. Maar dat er van de rest van de patiënten ook niet zo vreselijk veel overblijft. Dus ik pleit er heel erg voor dat je altijd de big picture blijft zien. Ja. Heb je het wel zelf aan de hand gehad? Want je bent weliswaar directeur van het ziekenhuis. Maar ik begreep dat je ook nog als behandelende arts uh, werkt. Ja, en ik ben nog maar drie jaar... Oh, uh, bestuursvoorzitter okay. van het AMC en daarvoor heel lang internist. Ja. En of heel lang zijn mensen die zijn nog veel langer internist dan ik... maar ik heb toch een redelijke staat van dienst en ik put gewoon nee, maar vooral... maar heb jij ook wel zin voor zo'n dilemma gesteld oh, zo vaak. En noem eens een voorbeeld. Um, ik heb echt wel meegemaakt dat, uh, uh, dat we mensen met de beste bedoelingen... Uh, ook omdat ze het zelf wilden of omdat wij het misschien toch achteraf gezien niet goed genoeg uitgelegd hadden... behandelingen hebben gedaan... terwijl ze al in een best wel hele slechte conditie waren... dat je van tevoren wel een beetje op je vingers kon natellen... dat dat problemen zou geven in de zin van complicaties. En dan gebeurt dat dan ook op een gegeven moment... en dan zie je iemand liggen op de intensive care... en dan dacht ik bij mezelf... oh my god, dit hebben we gewoon echt niet goed gedaan. maar nemen die mensen mm. of die familie van die, van die patiënten... die je dat dan ook kwalen? Mm. Zullen ze dat niet gauw zeggen? Dat zullen ze niet gauw zeggen, maar andersom... Tegenovergestelde, ja, ik heb wel andersom meegemaakt. Dat mensen wel heel goed geïnformeerd waren... en heel erg wel doordacht... en in samenspraak met familie en vrienden zeiden... nee, sorry, deze operatie of deze chemotherapie doe ik niet meer. This is it. Ik ga liever een tijdje met mijn familie nog... en uh, uh, met de kinderen uh, een week ergens naartoe... En die mensen komen maar achteraf vertellen. En dan is uiteindelijk loopt het dan natuurlijk toch vaak niet goed af. Maar dan komt de familie achteraf best nog vaak vertellen... dat dat een heel wijze beslissing is geweest... omdat ze nog zo'n goede tijd hebben gehad met z'n allen. Die familie moet natuurlijk ook verder, hè? Uh, de nabestaanden. Uh, uh, en, en dat ze blij zijn dat ze dat gedaan hebben. Je zei net, uh, kosten, hè? wat kost het? Zei je nou, ik heb het nu niet over het geld. Maar dat speelt toch ook een rol? Ja, dat, die, dat is een verwarrende discussie. Uh, nou, want ik we vind we zelf... De. Als ik het met een patiënt hierover heb... of als ik met collega's hierover heb over een patiënt... dan hebben we het eigenlijk helemaal niet over het geld. Dan gaat het echt om wat levert deze behandeling de patiënt op? Nee, maar op we weten allemaal dat de kosten in de gezondheidszorg de pan uitreizen. Dus het is ook helemaal volgens mij niet zo raar om te denken. Ja, en het bespaart ook. Ja, maar dus palliatieve misschien... zorg, hè? Ja. dus de zorg die je geeft als je besluit om geen operatie, dialyse, god weet wat... intensive care behandeling te doen. Maar ondersteunende behandeling kost ook geld. Dus het is nog helemaal niet gezegd... dat dit nou zoveel kosten bespaart als je het niet doet. En ik, uh, uh, uh, en ik zou ook... Die, uh, die discussie die is ook gevaarlijk. Ja, Want op een gegeven moment gaan mensen denken van... Uh, oh, ben ik dan niet meer uh, uh, zoveel geld waard? Uh, ben ik uh, opgegeven voor de maatschappij... omdat ik te duur ben? En dan komen we in een heel ander pakket. Want ik denk dat het alleen maar werkt... als mensen vertrouwen hebben in hun dokter... En als ze denken, ja, die dokter heeft een dubbele agenda, die zit ook een beetje de gezondheidszorgkosten in de gaten te houden uh, vanuit, zijn, uh, vanuit zijn achterhoofd, dan denk ik dat ze het vertrouwen in de dokter snel kwijt zullen raken. Dus het gaat alleen maar werken als mensen vertrouwen hebben. Nee, dat in de begrijp dokter. ik wel, maar ja. het speelt toch ook een rol. Dat, dat kan je toch ook niet helemaal ontkennen. Ja, maar dan denk ik meer op groepsniveau. Dan denk ik meer van, dan moeten we met z'n allen nadenken of we een patiënt na drie rondes chemotherapie voor een bepaalde aandoening... Überhaupt nog in aanmerking willen laten komen voor ronde 4 of ronde 5. En uh, dan kan je prima een, een financiële discussie er ook aan koppelen. En dan doe je de discussie van wat levert het iemand op? Wat kost het iemand in het algemeen? En wat kost deze behandeling? En wat, uh, hoeveel kost het als we het niet doen? Voor een individuele patiënt vind ik dat een hele lastige ja, discussie. Ja, dat is ook lastig. Ja. Maar goed, er zijn zoveel van dat soort zaken. Je, je kan ook drie IVF-pogingen doen en daarna moet je het zelf betalen. Weet je, snap je, er zijn... Ja, dat, dat soort beslissingen worden op dit moment volgens mij wel vaker genomen. Die minister Schippers heeft er volgens mij niet zo heel veel problemen mee om dit soort... Uh... Ja, dat is heel erg makkelijk gezegd vanuit vanaf je bureau of vanuit een studeerkamer. <lacht> Maar het gaat mij heel erg om: de, de, het gesprek wat je voert met de patiënt in de spreekkamer. En dat is echt een ander gesprek. En dan moet echt. weet je Wat dat betreft, we hebben allemaal crisis en gedoe. Maar we zijn ook nog wel een heel welvarend land. En uh, dit, deze discussie zou eigenlijk niet over geld moeten gaan. Dan weet ik nog wel andere manieren om uh, een beetje geld te, te besparen. Maar het maakt er toch wel deel van uit. Of? Ja, maar op groepsniveau, opnieuw. Ja, ja, ja. He, dus ik vind echt, we hebben bepaalde soorten... ik heb het nu de hele tijd over uh, kwadaardige ziekten... maar je kan net zo goed het hebben over hele oude mensen... die nog dialysebehandeling moeten ondergaan... of mensen met een heleboel bijkomende ziekten... die al dan niet op de intensive care opgenomen moeten hebben. Maar dan heb je het meer over groepen. En dan vind ik dat je natuurlijk zeker de financiën uh, mee kan laten wegen. Um, maar voor een individuele patiënt is dat nogmaals best lastig. Hm. Uh, worden patiënten wel over het algemeen... Voldoende geïnformeerd? Um, dat is ook een interessante vraag. Ik denk dat de intentie van de meeste dokters goed is en dat ze ook heel erg wel hun. Dus, weet doet. je, de weg maar naar de... de hel is geplaveid met goede intenties. Ja, maar dat, weet je, ik denk dat het ook eerlijk is om te zeggen dat het resultaat erg tegenvalt. En of dat nou komt omdat mensen misschien ook bepaalde dingen liever niet willen horen, hmm. of omdat het komt omdat we er gewoon te weinig tijd in stoppen, of omdat het komt omdat we gewoon onduidelijke taal spreken, dat zou. Is volgens mij allemaal waar. En waarschijnlijk is het een cocktail van al dit soort dingen. Nou ja, en ik dacht misschien speelt het ook nog wel een rol. dat patiënten. Uh, zelf heel veel opzoeken op internet. En dat ze soms. allerlei informatie hebben die ze vroeger niet hadden. Ja, maar op zich is dat prima. Mensen, ik, ja, sommige mensen vinden het naar, maar ik vind het altijd heel fijn... als mensen veel dingen ja. opzoeken op het internet. We willen graag dat patiënten meedenken en meedoen... en, en participeren in beslissingen. En hoe meer ze ervan af weten, hoe beter. Soms is informatie op het internet verwarrend... maar heel vaak is er ook goede info. En uh, ja, je bent als, als dokter kan je natuurlijk prima iemand daar een beetje bij helpen... en doorheen leiden. Ik denk zelf wel eens, bij dit soort moeilijke gesprekken... hebben we a, een beetje meer tijd nodig... Uh, ik denk dat het ook heel handig is om het gesprek niet in één keer te willen voeren... maar om even uh, een pauze in te lassen en te zeggen... en overmorgen wil ik het er graag verder met u over hebben... en misschien moet u dan iemand meenemen, de kinderen of iemand anders... Uh, zodat he, meer oren horen toch vaak meer. De ervaring leert dat mensen, als ze zo'n gesprek voeren... en je vraagt ze nog geen half uur daarna van wat is er nu eigenlijk besproken... dat je een heel ander verhaal terug hoort dan je, dan je eigenlijk had willen overbrengen. Weet je wat voor week het is... Ja, de, dit, dat weet ik toevallig. Ja. Kan ik houd het niet zo bij, maar dit is de dementieweek. De week van de dementie. Ja. Want ik vroeg mij af, of in dit verband daar ook nog een, ja, een extra probleem ligt. Dat je bijvoorbeeld als iemand dement is en ook nog heel ziek, of je dan een andere beslissing neemt dan iemand die nog helemaal goed bij zijn hoofd is en dezelfde ziekte heeft. Ja, dus als je moet beslissen over behandelingen. Ja, nou ja, maar dit, dat kan je breder zien. Je moet denk ik naar het totaalplaatje kijken opnieuw. En als iemand uh, een ernstige vorm van dementie heeft... en daarmee een waarschijnlijk lage kwaliteit van leven... kan van mens tot mens verschillen... maar mm. soms is het echt wel bij heel vergevorderde dementie... Ja. kan je je echt serieus afvragen of er nog echt veel kwaliteit van leven is... ja, dan... dan is daaraan gekoppeld de discussie van ja, en nou hebben we, is iemand plotseling heel ziek? Heeft een ernstige longontsteking? Ik noem maar wat. Moet naar de intensive care. Wat schiet hij daarmee op? Ja. De kans dat hij het overleeft is al heel erg klein. En als hij het overleeft is hij waarschijnlijk nog een ja. stuk slechter dan daarvoor. Dus dan is het netto resultaat is eigenlijk in alle gevallen ja. negatief. Dan moet je er misschien maar beter niet aan beginnen. Ja. Dus het kan wel een rol spelen. Absoluut. Ik weet niet of dat in de week van de dementie... ook een van de onderwerpen is die aan de orde komt. Het zou kunnen, ik weet het niet. Uh, ik denk het wel. Ik denk dat dit in de praktijk gewoon heel vaak voorkomt... Uh, ja, bij patiënten en hun familie. Ja, en daar ja. moet er natuurlijk over gesproken worden. Ja. We gaan naar de muziek. Eventjes uh, ontspannen. Het onderwerp is zwaar genoeg. Ja. Wat heb je meegenomen? Nou ja, ik ben niet zo'n enorme muziekexpert. Maar dit Dat is hoeft een... toch ook helemaal niet? Nee, nee, nee, nee, de, nee maar uh, ik luister ja, wel ja. graag. En, en, en uh, dit is een liedje wat tijdens de zomervakantie bijna uh, nou dagelijks een aantal malen hebben gehoord. En daar werd ik altijd heel vrolijk van. Het was ook een hele fijne vakantie. Ja, wie zijn we? Uh, nou, vrienden en ik die op vakantie waren in okay. Italië. Oké. Okay. Ja. Gewoon lekker uit de, in de auto. Zoiets? Nee, we hebben een Probeer huisje een daar. En uh, we zijn te vooral enorm aan het fietsen geweest. Ah. En uh, lekker gegeten en oh, nou, heel veel gerelaxt.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 Beautiful day, and I can't stop myself from smiling If I drink and veil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 Radio 1, Casa Luna, Mieke van der Wij, En Marcel Levy, hij is mijn gast vannacht. Internist en bestuursvoorzitter van het AMC. Ja, we hebben het over uh, het fenomeen overbehandelen, hè? Of hoe noem je dat? Ja. Ja, Mensen de... die te lang behandeld worden terwijl ze misschien eigenlijk beter af zijn... Ja, als ze niet meer behandeld worden. Ze ja, of anders behandeld. Anders behandeld worden, ja. precies. Dat is beter. Dat meer ondersteunend. Meer ja. ondersteunend, ja. En, uh, maar goed, we draaiden even een vrolijk muziekje tussendoor. Ik zie Marcel Levy daar helemaal vrolijk op dansen bij zijn huisje in Italië. Klopt dat beeld zo'n beetje? Ja, het zou best wel kunnen, ja. <laughs> ja, ik dacht wel dat je nog tijd hebt om naar een huis in Italië te gaan. Want uh, in interviews kom je naar voren als een... Een enorme drukke man. Iemand die eigenlijk gewoon drie verschillende banen in één leven propt. Een soort super dokter, de beste internist van Nederland. Iemand die alleen maar met zijn vak bezig is in het proostrond. Hij straalt charme en degelijkheid uit. Ja. Zet hem in een dokterserie en de kijker denkt, dit is overdun. Ja, vreselijk hè. Moest je daar niet om lachen? Nou, dat, vond ik, nee, dat, dat, moet ik dat vind ik allemaal een ah. beetje too much. Maar nou, het was in ieder geval aardig. Ja, ja, maar too much, herken je het niet dan? Nou, ik weet wel dat ik heel erg hard werk. En dat ik ook best wel ga voor het resultaat. Uh, maar er zijn best wel heel veel mensen die zo zijn, denk ik. En, uh, ja. nou. Maar iemand die totaal toegewijd is aan zijn aan vak. Ja. Dat wel. Ja, dat wel. Ja, dat durf ik wel te zeggen, ja. Nee, maar kijk, zo'n zo uh, AMC-besturen... dat is natuurlijk al geen kattenpies... maar dan ook nog eens een keer als dokter werkzaam zijn. Ja, nou ja goed, het is natuurlijk op dezelfde plek. En het heeft ook best nog wel wat met elkaar te maken. Ik vind ook heel eerlijk gezegd... Um, dat uh, als ik uh, zo'n polykliniek doe... Uh, één keer per week... of ik doe uh, een weekend of een uh, nachtdienst... dan... Dat leert mij ook heel veel over hoe het gaat in het AMC. En wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. En uh, waarvan ik denk, van nou dit moet we echt verbeteren. Of, hé, uh, hey, hier zitten we op de goede weg. Dus het voegt ook wel heel erg veel toe. Uh, en een tweede reden, dat zou ik ook niet onder stoel of bank steken... is, ik, ik ben nog niet zo heel erg oud. En ik ben ook nog... Nou, 49 een, ben je volgens mij. Uh, overmorgen. Overborg. Ja, oh, maar uh, je zit er dus heel dichtbij. Ja, had u het en, niet mogen zeggen? Uh, nee, wel oh. hoor, is geen geheim. Oh. Um, maar het, het, uh, uh, um, ik vind mijn vak gewoon heel leuk. Dus mijn vak als internist. En uh, ik kom altijd vrolijk van de poli... en uh, al is het soms best wel heftig of zwaar of druk. Ik vind het heel bijzonder en leuk dat ik dat mag doen. En voor een dienst geldt precies hetzelfde. Ik kom altijd weer spannende en leuke mensen tegen... Dus ik vind het zelf ook heel erg leuk. Ik kan me ook voorstellen dat andere mensen daar misschien na een hele lange tijd genoeg van hebben en zeggen: Ik ben hier nu wel klaar mee en ik maak een ommezwaai. Maar ja, ik heb de keuze gemaakt dat het voor mij nog niet zover is. Maar als er dan wordt gezegd: van 'Dit is overdun' als je me in een dokterserie zet, omdat hij zo. Het lijkt wel alsof er geen enkele foutje aan je zit. <laughs> nou, dat dan was dan al mensen die mij heel goed kennen, die kunnen die heel veel foutjes opzommen. Ja, ik heb niet de illusie dat ja. ik dat in drie kwartier voor mekaar krijg. Ja. Wat zeggen die dan? Nou, ik weet mijn eigen slechte eigenschappen ook wel. Wat heel erg duidelijk is, misschien zelfs binnen de drie kwartier, is dat ik heel ongeduldig ben. En dus, uh, ja, dat... Nou, dat, dat dat, dat betekent dat je lekker kan opschieten soms. Maar het betekent ook soms dat je fouten maakt. En dat je mensen toch te weinig tijd geeft om uh, tot hun recht te laten komen. Dat ben ik overigens vooral in het uh, bestuurlijke werk. En uh, in het professionele werk. Maar ik probeer dat. Uh, en dat lukt gelukkig nog het beste. Bij patiënten zo min mogelijk uh, te ja, zijn. Ja, want dan kan je dat natuurlijk niet doen. Nee. Dat je ongeduldig bent. Maar dat je denkt, nou patiënt... meneer en mevrouw. Nu weet ik het zo langzamerhand wel. Nee, dat kan je echt <laughs> niet doen. Maar dat weet je: bij patiënten kan je echt anders zijn. Dan je in de ja? rest van je leven bent. Uh, maar ja. in het bestuurlijke denk je af en toe. Nou schiet. Is op, het is me wel nou, er wordt wel heel veel gekletst en vergaderd. En ook wel heel veel dubbel allemaal. Dus dat, dat irriteert me enorm. Want hoe lang zit je nu daar als bestuursvoorzitter? Een paar uh, drie jaar. Jaar. Ja, jaar. Je hebt Louise Gunning opgevolgd. Ja. Dat was overigens geen dokter volgens mij. Hè? Uh, Louise is wel uh, een sociaal geneeskundige. Maar die was niet echt een praktiserende dokter. Nee, nee. Uh, dat ze patiënten zag of dat ze specialist was. Maar heb je daar nu ook een hele andere bestuurscultuur uh, gebracht? Ik denk dat ik heel anders ben dan Louise, ja. Louise was heel geduldig mm -hmm. en die heel zorgvuldig. En ik moet daarop letten dat ik inderdaad genoeg geduld en zorgvuldigheid opbreng... om ervoor te zorgen dat dingen ook echt goed gaan. Waar komt dat ongeduld vandaan? Nou ja, misschien wel omdat ik gewoon heel veel dingen... in toch 24 uur en 7 dagen probeer te proppen. Uh, en ook wel een beetje omdat ik inderdaad nogal uh, resultaatgericht ben. En uh, ja, de dingen die allemaal... Uh, gedoe geven waar je verder die niks doen voor het resultaat. Die, die gaan dan snel uh, knagen. En resultaatgericht, wat, wat moet het dan worden? En, en hoe snel? Heb je een doel voor ogen? Ja, dat hangt van de situatie af. Je kan resultaatgericht zijn. Met de AMC bijvoorbeeld? In... Ja, dus ik, ik vind dat het AMC bepaalde, we hebben bepaalde uh, ambities op het gebied van hoe goed we willen zijn... hoe goed onze resultaten in de patiëntenzorg of in de research zijn... of hoe goed we willen zijn als opleidingsinstituut. We hebben bepaalde ambities op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Ik luister hoor, maar ik schenk even een glaasje wijn in... want dan ja, doe ik twee dingen dankzij. tegelijk. Dat is ja. helemaal in jouw scheur. Ja, ga verder. Uh, en, die, uh, en ik ben heel tevreden over hoe dat gaat. Dus, uh, maar soms gaat het gewoon langzaam. Dus het is ook voor mij een beetje leermoment. Sommige dingen hebben gewoon ook wat tijd nodig... Um, dus daar ben ik allemaal heel tevreden over. Maar soms is er ook wel veel geklets voor nodig. En dan denk ik wel eens een beetje, jongens, gewoon aan de slag. En uh, niet weer over praten of nog een keer over vergaderen... of nog een keer over delibereren. Nou ja, er uh, zullen ook mensen zijn die het juist heel prettig vinden... dat we daar toch nog eens een keertje op ingaan. Dus hè, dat zal wel weer ergens in het midden zitten. Maak je wel vijanden is... met deze houding? Nou, 500, nee, ik vind wel, Nee, ik denk dat ik af en toe wel tegen... Uh, maar dat vind ik wel prettig. Dat mensen zeggen wel af en toe tegen mij... Ho, ho, ho. Ja. En nou even rustig aan. Uh, en je dat vind ik heel plezierig. Opzij, opzij, opzij. Ja, plaatsen, maar plaatsen, een maar van de, maar de grootste hebben, vervelende dingen van zo'n baan... als bestuursvoorzitter is dat... dat je toch merkt dat iedereen naar je begint te lachen. En dan denk ik van... Ja, weet je, dat kan niet waar zijn dat iedereen naar je lacht. Er moeten ook heel veel mensen zijn... die jou helemaal niet zo leuk vinden. Of het helemaal niet met je eens zijn. Gelukkig heb ik in mijn omgeving nog... In het AMC maar ook daarbuiten best heel veel mensen die me af en toe vertellen dat iets niet goed is, of ook anders kan. Of, en dat, dat is wel plezierig. Hm. Ik denk dat het misgaat als iedereen uh, uh, alleen maar het met je eens is. Je komt uit, uit een uh, medisch nest, zo gezegd. Mijn vader was huisarts en later ziekenhuisdirecteur. Hm. Ja, De rest van de familie is nee? niet uh, medisch. Die doet hele andere dingen. Mijn broer is econoom en mijn zus is ook econoom. En, uh, uh, en die uh, vonden het vroeger vreselijk... als mijn vader en ik het voortdurend over medische He? dingen hadden. Want wij, mijn vader is ook nogal een beroepsfanaat... dus wij vinden het heel leuk om over het vak te praten, nog steeds... Uh, maar nu beginnen de economen een beetje de meerderheid te krijgen. En ze werken ook nog alle twee bij Ahold. Dus nu gaat het de hele tijd alleen maar over supermarkten... als we allemaal bij elkaar zijn. Nou, dat is nog wel een leuke link tussen... het leggen trouwens gezondheidszorg en supermarkten. Dat ja, vind ik ook wel leuk. Ja. <laughs> kunnen, wij kunnen ook nog best wel wat leren van supermarkten, hotels... en al dat soort dingen. Dus bijvoorbeeld gaat het gaat om servicegerichtheid. Dat is in een ziekenhuis zo anders dan bijvoorbeeld in een restaurant... of in een supermarkt. Dat is, en, en ik vraag me wel eens af waarom. Dus uh, heel kleine dingen. Als, als, ik, als ik bij de kapper zit uh, even te wachten tot ik aan de beurt ben... dan vraagt iemand of ik een kopje koffie wil. Nou, gelukkig hebben we nu ook ingevoerd... dat als je bij ons in het ziekenhuis in de wachtkamer zit... dan komt er gewoon ook iemand langs om te vragen of je een kopje koffie wil. Dat... In plaats dat daar zo'n uh, vreselijk automaat staat. Ja, dat dus, is gewoon gastvrijheid. Met erin. En uh, iets wat we nog niet hebben bereikt... maar wat ik wel interessant vind... is als je een hotel binnenloopt... dan staan er twee mensen of één iemand achter de receptie. En die, je komt binnen en iemand kijkt je aan. Daar worden die mensen ook op getraind... Maar Als je dus een ziekenhuis, ziekenhuis binnenloopt, dan zitten mensen achter de balie. Ja. En die kijken op een scherm. En, ja. uh, dus ik denk, nou ja, weet je, ook daar worden grote slagen gemaakt. En uh, uh, zie je dat de gastvrijheid in ziekenhuizen ook steeds meer toeneemt. Maar daar kunnen we nog best wel wat meer doen nog. Dus daar wordt dan over gesproken in huis en Levi. Als jullie allemaal weer eens ja. thuis zijn bij, ja. uh, bij papa en mama. Ik weet niet of je ouders nog leven. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar je zei net, ik heb het altijd met mijn vader over, de, over, over het vak. Was je als kind al, had je al het idee, je wilde, wilde dokter worden? Ja, dus vanaf dat ik me kan herinneren. Nou, wanneer zal dat zijn? Drie jaar oud of zo. Uh, ik, ik heb mijn hele leven lang dokter willen worden. Ja, dat was, mijn vader was huisarts, maar echt een huisarts van de... Oude Stempel, dus praktijk aan huis. Zelfbevallingen apotheek. doen, eerste hulp. Nou, niet apotheek. Ja? Dat, dat net niet. Had je op het dorp nog, hè? Dan maar wel, apotheek. hij deed vrij veel kleine dingetjes. Chirurgie thuis, eerste hulp, bevallingen. Dat was toen nog heel normaal in een nieuwbouwwijk. En uh, ik vond het fantastisch fantastisch. Dus van dat ik heel klein was, sorteerde ik al de tijdschriften, de Lancet En zo ook vond het allemaal superspannend. Ik begreep er natuurlijk helemaal niks van. En uh, hielp ik een beetje mee uh, uh, in de uh, praktijk als die schoongemaakt moest worden of wat dan ook. Nou, ik, vond allemaal, ik vond het allemaal waanzinnig. Dus ik weet al vanaf heel klein dat ik dokter wilde worden. Ja. En toen ging ik op een gegeven moment geneeskunde studeren. En toen, dus ik weet nog heel goed, vanaf de allereerste dag dacht ik... nou, dit is het echt dit is helemaal. Het. Ja. Grappig, hè? Ja, ja. Dat je nooit hebt overwogen. Het is nog mogen. niet over. <laughs> nee, het is, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja. Ik, ik, ik, ik zie het. Nee. Ik, ik las ook, want ik heb wat interviews met je gelezen... ter voorbereiding op dit gesprek... dat je uh, ook heel goed zelf borrelhapjes kunt maken. Ja, ik vind het ook heel leuk. Ja. <laughs> ja, ook dat nog. Ja. Ik dacht wel, van, nou, waarom is deze man niet getrouwd? ja. Nou, Als ik zo vrij mag zijn. Ja, ik denk dat ik gewoon een onmogelijk figuur in de omgang ben... <laughs> Uh, en inderdaad, uh, ja, soms gaan dingen zoals ze gaan. Uh, en uh, tot nu toe is werk en alles daaromheen wel heel erg op de eerste plaats gekomen. Je bent gekomen. met je werk? Een beetje wel, ja. ja. Nou ja, goed. Dat, dat mm. gaat me verder ook helemaal niet aan, hoor. En uh, dat je dus, dus he, nou, heel gedreven bent, dat is allemaal wel duidelijk. En dat je hebt gezegd, nou, wil burgemeester van Amsterdam wil ik ook nog wel worden. En voorzitter van Ajax. Maar dat geloof ik dan niet. Want volgens mij wil je gewoon je hele leven arts blijven. Het liefste wel, maar uh, het werd zo vaak gevraagd dat ik op een gegeven moment het uh, gewoon maar eens heb gezegd. En ik ben helemaal dol op Amsterdam en dol op Ajax. Dus ik dacht: nou, ja, als ik dan toch iets moet, dan maar iets in die richting, iets anders. En dat is een beetje een eigen leven gaan leiden. Oh. En uh, ja, dan, gaat dan, dan gaan al die mensen die mappen doorspitten en dan komt het iedere keer weer boven. Komt telkens weer is, terug. Ja. Is het zoiets? Ja. Maar ik moet wel heel. Ik zeg nou, voorzitter van Ajax weet ik niet meer. En bovendien kan mijn broer veel beter, want die heeft namelijk ook nog heel erg veel verstand van voetbal. <laughs> en ik niet. Uh, ik vind het alleen heel leuk om er naar te kijken. Uh, maar burgemeester van Amsterdam... Als het, uh, nou, dat, vindt, dat lijkt me nou... Ik, ik heb heel af en toe contact met de burgemeester. en denk ik, jeetje, jij hebt best een hele leuke baan. Ja, ik heb een ander voorstel. Minister van Volksgezondheid. Um, ja, wat moet nou, ik daarover zeggen? Kunnen. Nou, is dat niet... Uh, beter gekozen Dan burgemeester van Amsterdam. Is dat niet? Kan, kan, kan je bij die functie niet beter uh, gebruik maken met alle kennis die je al in je leven hebt? Ik ben een beetje dubbel. Hebt. Ik heb echt een enorme mening over hoe het moet met gezondheidszorg. En ja, uh, wat beter zou vragen, zijn en wat ja? minder goed is. En op een gegeven moment dan vind ik, hè, het een beetje mijn natuur, dan moet je het ook maar gewoon een keertje in de praktijk brengen. En uh, dan maar eens laten zien of wat jij wil of dat werkt. Dus vanuit die filosofie zou je zeggen, nou, dan moet je dat ook maar eens een keer doen. Nou, weet je, het is, wie weet kom ik er totaal niet voor. In Aanmerking, dan is het een domme discussie. Maar ik vind ook wel, uh, het is ook wel een vrij lastige baan. Ik vind die ministers in Nederland, daar uh, is, uh, verdraait weinig respect voor. Volgens mij werken ze zich totaal een slag in de rondte. Iedereen mag elke dag een emmer modder over ze heen gooien. Uh, ze mogen helemaal niks. Ze verdienen ook nog eens een keertje best weinig, vind ik, voor zo'n verantwoordelijke baan. Minder dan jij? Uh, mi mi ja. Veel minder ja. dan ik. Ze uh, werken uh, dus uh, misschien net zo hard. Dat denk ik wel. Oh, de minister van Volksgezondheid zeker. Maar hoe vind ja. je dat Edith Schippers dat doet? Nou, ik, vind er, ik mag er wel. Uh, ik vind dat ze het redelijk uh, vanuit haar hart doet. Dus uh, het is iemand die, als ze iets zegt, dan denk ik... Ja, dit meent ze echt. Uh, ik ben het niet altijd eens met haar politieke keuzes. Maar dat is een heel ander ding... Maar het is wel een minister van Volksgezondheid die uh, uh, ja, begeisterd is. En die het graag op haar manier beter wil maken allemaal. Daar heb ik wel respect voor. Ze moet natuurlijk een enorme slag maken. Hè? Ja. Er moet ontzettend veel bezuinigd worden in de gezondheidszorg. Um, nee? Nee. Is dat niet zo? Volgens mij moeten is dat een we zorgen verkeerde dat. verkeerde het... aanname dat kan hoor. Ja. Nee, volgens mij is haar opdracht om ervoor te zorgen dat het niet zo hard groeit. Okay. Maar dat de gezondheidszorg is een van de weinige dingen die nog een beetje mag groeien. Beetje. Ah, en we kunnen alleen zo... maar zorgen dat het niet zo hard groeit door groei aan de ene kant te balanceren met bezuiniging aan de andere kant. Dus het is geen vetpot. Uh, maar vooral niet omdat gewoon we geconfronteerd worden... met bepaalde dingen die heel erg hard duurder worden. Maar zij is erg van de marktwerking in ja. de zorg? Ja, dat vind, ik, dat vind ik persoonlijk zo langzamerhand echt een denkfout. Bovendien, ze is wel van de marktwerking... maar dat is zo langzamerhand toch bijna... stelt dat helemaal niks meer voor... met alle regeltjes die we daaromheen hebben verzonnen. Iedereen is nu redelijk enthousiast over het feit dat we uh, een, het afgelopen jaar en waarschijnlijk ook dit jaar minder aan gezondheidszorg hebben uitgegeven. Hoe komt dat? Omdat er gewoon weer overal plafonds in het systeem ingebouwd zijn. En plafonds betekent gewoon een budget. Je hebt gewoon als ziekenhuis een bepaald budget en doe je meer dan wat er in je budget zit. Jammer, maar je krijgt geen cent erbij. Dus dat, ja, dat, is natuurlijk, dat, dat werkt enorm dempend op die groei van de zorg. Dus je kan wel zeggen, oh, we hebben een marktwerking en de marktwerking we naar de centen. Totaal geen marktwerking. Het is gewoon het ouderwetse budgetsysteem. Wat we hadden, wat overigens helemaal niet zo enorm beroerd was... en wat we nu weer hebben, en waar we heel erg voor moeten uitkijken... is dat als we te veel doorschieten met dit enthousiaste budgetsysteem met plafonds... dat er binnen de kortste keren toch weer wachtlijsten gaan ontstaan. En dat is natuurlijk wel fantastisch... dat die de laatste jaren voor een belangrijk deel zijn weggewerkt. Maar je bent bang dat die weer terugkomen. Als, als dit te rigide wordt gehanteerd, is dat wel een risico. Hoe zou het dan georganiseerd moeten worden? Idealiter? Ja, ik geloof veel meer in een. Ik, ik, ik denk dat die hele gezondheidszorg anders georganiseerd moet worden. Als je nu bijvoorbeeld naar de ziekenhuiszorg kijkt. En je kijkt naar de ziekenhuizen in Nederland zoals die er nu zijn. Dan is er eigenlijk maar één verschil tussen al die ziekenhuizen. De een is groot en de ander is klein. Maar verder zijn ze allemaal hetzelfde. Ze hebben allemaal zoveel mogelijk specialismen in huis. Allemaal verpleegverdeling, allemaal eerste hulp, allemaal intensive care. Allemaal, ik weet niet hoeveel scans en andere apparatuur... die ook maar een gedeelte van de dag wordt gebruikt. Super inefficiënt. Dus ik denk, kies nou eens een keertje. En uh, uh, richt nou centra in waar de alleringewikkeldste zorg moet worden gedaan. Ingewikkelde kankerzorg, grote operaties spoedeisende traumazorg, daar heb je een intensive care, een grote spoedeisende hulp en alle scans en andere ellende die je nodig hebt. Nou, dat, dat zijn dan waarschijnlijk grote academische ziekenhuizen en nog een paar centra in Nederland die dat kunnen doen. Maar ga in die centra vooral niet liesbreuken opereren en ook geen staaroperaties doen en ook niet, nou, vul maar in. Eenvoudige dingen doen, want dat kan is heel inefficiënt om het daar te doen... want die hele organisatie is juist ingericht voor dure zorg... en dan kan je het bijna niet goedkoop doen. En bovendien, je uh, leasebreukoperatie wordt drie keer afgezegd... omdat er weer een groot ongeluk binnenkomt. Dus we gaan nou leasebreuken doen in een kleiner ziekenhuis... Wat niet een intensive care heeft, want die heb je ook helemaal niet nodig voor liesbreuken. En wat niet een spoedeisende hulp heeft. Maar wat heel erg goed is in oogoperaties, simpele orthopedie, liesbreuken, et cetera. Dus je zou het eigenlijk heel anders moeten indelen. Ik dacht dat dat al lang aan de gang was, deze ontwikkeling. Mondjesmaat. En wat hiervoor nodig is, is samenwerking tussen ziekenhuizen. Dus dat betekent dat bij ons op de eerste hulp, want die, die hebben we dan, komen er mensen binnen met een longontsteking. Een niet altijd ingewikkelde longontsteking. 24 uur per dag zijn ze welkom. Die kunnen daar 24 uur per dag worden opgevangen en behandeld. En daarna moeten ze nog vijf dagen infuus met antibiotica. En dat gebeurt in een kleiner ziekenhuis. Dan moeten wij afspraken maken met een kleiner ziekenhuis. En dat mag niet van de marktwerking, want dan verdeel je de markt. Dus ik denk dat als je nou echt een goed samenhangend systeem... een regionaal systeem van passende gezondheidszorg wil hebben... dan is het een systeem waarin je een netwerk van ziekenhuizen hebt... waarin we samenwerken, waarin we goed afspreken... dit gebeurt hier, dit gebeurt daar. Ja, en dat, dat staat lijnrecht tegenover een systeem van concurrentie en marktwerking. Maar hoe kom ik er dan bij dat ik dit verhaal al wel eerder heb gehoord... Van nou, je, je moet ook niet iemand drie... Knieoperaties per jaar laten doen, want dan wordt hij er nooit goed in of zij. Dus... Oh, omdat, dat, dat, omdat ik niet de enige ben die dat zegt. Er zijn heel veel mensen die vinden dat je dus die complexe zorg moet concentreren, dat je daarmee betere uitkomsten krijgt, dat je eenvoudige zorg op plekken moet doen waar het patiëntvriendelijk en ook heel erg doelmatig kan. Um, alleen dat botst een beetje met die hele filosofie van marktwerking. En dus ik denk dat we op een gegeven moment ook op een. Stadium zijn aangekomen dat we zeggen: laten we dat toch een beetje overboord gooien: dat hele idee. En laten we vooral inzetten op samenwerking uh, uh, en het hele idee van elkaar beconcurreren, een beetje achter ons laten maar dat klinkt eigenlijk zo logisch wat jij zegt dat denk ik, dat kan geen ja, zin dat mensen tegen zijn nee maar <laughs> ja. maar, maar de, de, dus de minister nee, maar ook. marktwerking is een de filosofie dat is een, dat is een religie ja en en en uh, precies is, is van de VVD nee, dus ja maar, ja, maar er is geen land, geen land ter wereld waar, dit, waar deze religie of deze filosofie bewezen is. Dus ik zou er maar wat voorzichtiger mee omgaan... Uh, uh, als ik de mensen hoor die daar zo fanatiek voor marktwerking zijn. Ik heb je wel eens met haar gesproken? Oh ja, ja, natuurlijk. En, en het is ook heel leuk om met haar te spreken... want ze weet er echt veel van af. Alleen ja, zij is er heilig van overtuigd dat het wel werkt. Nou, dat is een leuke discussie. Maar niet? als jij dan je, jouw betoog daar tegenover zet... wat, wat, wat zegt ze dan? Nou, dat, dat daar ook element is. Ja. Ja, ja. Er zitten dus dat die waar zijn. Nee, maar waar het een beetje, denk ik, op steekt... Is, is van hang je de ideologie van marktwerking aan... of hang je de ideologie van samenwerking aan? Hm. Kan het goedkoper als je beter gaat samenwerken, zoals jij voorstelt? Ik denk het wel, ja. Dus dat zou... Dat, het zou wel moeten dat zou ook, haar trouwens. toch aan moeten spreken? Ja. Wat element... Ja. Maar hoezo dat zal wel moeten? Omdat we er gewoon uh, niet... Omdat we wel erg veel geld aan gezondheidszorg uitgeven. Op zichzelf vind ik dat niet zo'n probleem. Maar ik luister af en toe wel naar economen. En die kunnen mij wel uitleggen dat het wel. Uh, nou, dat het nu trouwens nog niet eens zo'n enorm probleem is. Maar dat het dat wel kan worden uh, op den duur. Dus ik denk als we verstandig zijn, dan, dan gaan we daar nu wat aan doen. En ik denk dat er in het systeem. En het gaat zo belachelijk veel geld in om. Dat, dat, dat daar moet toch best wel wat te halen zijn. Waarom noem je dat belachelijk veel? Nou, het is ook belachelijk veel. Die miljarden, dat zijn echt bedragen waar je, je helemaal van giet. Ik, ik hebt. geloof dat dat de, de grootste uitgavenpost is. Hè? En de... Ja, nou, wat ik er wel bij moet zeggen, dat het misschien goed is, dat uh, bij gezondheidszorguitgaven gaat het even in technische termen om care en care cure. Dus cure is zeg maar, zeg maar de echte gezondheidszorg in ziekenhuizen, specialisten, huisartsen, geneesmiddelen. En care is meer verzorging. Uh, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, thuiszorg. En in die ziek, dat ziekenhuisspecialisten, deel... daar geven we eigenlijk helemaal niet zoveel aan uit... in vergelijking met het buitenland. Zelfs zitten we zelfs een beetje aan de krappe kant. Prima. Uh, in het verzorgingsdeel geven wij excessief meer uit dan ja. andere landen in Europa. En dat is ook wel grappig als je in een buitenland bent... en je vertelt dat wij bijvoorbeeld vanuit onze gezondheidszorgbudgetten huishoudelijke hulp betalen. Nou, er zijn echt heel veel landen in Europa waar mensen je aankijken... en zeggen dit geloof ik niet, dit kan niet waar zijn. Maar als je nou even terugkoppelt naar de, waar wij het in het begin van het uur over hadden... over dat overbehandelen... dan, als ik het goed begrepen heb, moeten juist die cure meer naar de care... Dus dan zouden er nog meer van de care naar, naar de, van de, van de, van de, van de cure, hè, omdat dat soms niet meer kan... naar de care moeten. Ja, maar de, maar de, en als dat gaat om het verplegen van mensen... het, het geven van uh, zorg aan mensen thuis... het, het toedienen van medicijnen of behandelingen... het helpen met uh, dagelijkse verzorging, vind ik dat één ding. Maar als het gaat om dat er iemand komt om je huizenstof zuigen... dat, weet je, dat is echt best wel een, een belachelijke discussie. Maar waarom doen je kinderen dat niet? Of als je kinderen daar geen zin in hebben... waarom regelen ze dan niet iemand die dat doet? Wij zijn in Nederland totaal doorgeschoten... en hebben zeg maar, de zorg voor zieke familieleden, vrienden, buren, kennissen... totaal uitbesteed aan de publieke sector. Ja, dat kost geld. Dus ik denk wel eens, mensen, kies nou... Willen we dat nou met z'n allen inderdaad niet? Nou, dan betaal je gewoon veel premie. Of wil je minder premie betalen? Ook best. Maar dan ga je maar zelf stofzuigen als je moeder ziek is. Ja, hm. ja uh, Marcel, het is jammer dat, uh, dat je niet uh, kan uh, blijven. Want er is nog volgens mij heel veel om over door te praten. Maar goed, dat, uh, daar heb ik wel begrip voor. Want hoe laat gaat morgen de wekker weer? Maar heel vroeg. Goed, ja. maar in ieder geval wil ik met de luisteraars... wel doorpraten over de problematiek. Het is geen vrolijk onderwerp misschien dat... Uh, dat Doorbehandelen, overbehandelen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die daar hele mooie verhalen misschien over hebben. Misschien hebt u daar wel voorbeelden van in uw omgeving. Of bent u zelf zo iemand? Misschien kunt u vertellen of wilt u dat met welke dilemma's u werd geconfronteerd? U kunt bellen 0800 1121 of mailen naar casaluna.ncv.nl. Dankjewel, Marcel Levi. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV. Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 4, aflevering 46, 1977. Hoi. En? Nee, het niet over iets anders. Zijn jullie er al uit? We were waiting for you, sir. Jacobo wil dat ik een paar gastcolleges geef over het verhaalonderzoek.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 De bedoeling is dat je op deze manier een zo brede kennis van het vak krijgt... dat je je onderzoek daar straks op kunt baseren. Maar ik heb toch al college bij Buitenrust Hettema gelopen? Ik heb een negen gehad. Ik ben toch al opgeleid? Wat je bij Buitenrust Hettema geleerd hebt, is op zijn best een aspect. Ach, maar houd het dan nooit op.